Inspecteurs van het internationaal atoomagentschap mogen van Iran op 25 oktober de nieuwe uraniumverrijkingsfabriek bij de stad Koom bezoeken. Dat heeft het hoofd van het agentschap El Baradij bekendgemaakt na besprekingen in Teheran met de Iraanse autoriteiten. Vorige maand verraste Iran de internationale gemeenschap met de bekendmaking dat het bij Koom een tweede uraniumverrijkingsfabriek aan het bouwen is. De Westerse landen zijn bang dat Iran het uranium uit deze fabriek zal gebruiken voor het maken van een kernbom. Het is opnieuw onrustig bij de Tempelberg in Jeruzalem. De Israëlische politie raakte slaags met een groep Palestijnen... die zich had verzameld bij de Al-Aqsa Moskee. De politie besloot om het gebied af te sluiten uit angst voor oproer. Daarop gooiden de Palestijnen stenen en flessen naar de agenten. Drie dreven de menigte uiteen met waterkanonnen en traangas. Vorige week vielen op dezelfde plaats tientallen gewonden... bij gevechten tussen de Israëlische politie en Palestijnse moskeebezoekers. Sindsdien is de sfeer bij de Tempelberg erg gespannen... In een ziekenhuis in Buenos Aires is de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa overleden. Ze leed aan leverproblemen en lag al een paar dagen in coma. Sosa, bijgenaamd La Negra, naar haar zwarte haar, zong vooral sociaal bewogen liederen. Daarmee werd ze vooral in Latijns-Amerika enorm populair. Aan het begin van de militaire dictatuur in Argentinië werd ze nog tijdens een concert gearresteerd... samen met een groot deel van haar publiek. Toen ze weer vrij kwam ging ze in ballingschap om pas weer terug te keren toen de dictatuur weg was. Sosa zong duetten met meerdere artiesten, van Luciano Pavarotti tot Shakira. Haar laatste cd is genomineerd voor de Latino Grammys van dit jaar. Mercedes Sosa is 74 jaar geworden. Dan het weer af en toe zon, maar vooral in het noorden ook buien en een krachtige westenwind. Morgen in het noorden droog en in het zuiden in de loop van de dag regen. Maxima dan, net als vandaag, rond 15 graden. Dit was het NOS Show.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 Op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. En goedemorgen, welkom hier bij Zondag in Kennemerland. En het is vandaag zondag 4 oktober 2009. En alvast een, uh, ja, een uh, van harte gefeliciteerd, want het is vandaag dus dierendag. Kijken of u ja, uw dier natuurlijk in het zonnetje zet. Het zonnetje dat schijnt sowieso hier in de regio. Het is ontzettend mooi weer. Dus dat betekent dat de kunstkracht in Zandvoort daar zeker baat bij zal hebben. Dit weekend kunstkracht in heel het dorp. Ruim 36 kunstenaars doen hier aan mee. U kunt de route volgen. En wij hebben hier bij Zondag in Kinderland enkele items voor u. Zodat u kunt kijken waar u nog heen wil gaan. Het is nog tot vanmiddag 6 uur. Nou, wat hebben wij nog meer? Uh, voetbal. SW Zandvoort speelt thuis tegen VVC. Dat is een nieuw venep. En Allianz speelt thuis tegen Bloemendaal. Dat uh, begint om half drie. En uh, we gaan nog even terugkijken naar Korendag gisteravond. Of eigenlijk gisteren ook overdag. Was uh, ja, van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Korendag 2009. Uh, derde spektakel alweer van uh, ja, de singers Zij hebben dit uh, georganiseerd. Een twintig koren die uh, deden zandvoort aan en zongen de, ja, de sterren van de hemel, mag ik wel zeggen. En daarover straks ook natuurlijk meer. Uh, ja, verder natuurlijk nog nieuws uit de regio. Het weerbericht en muziek. En dit is Billy Joel met Your Only Human. Ik werd er al terecht op gewezen. Het is geen goedemorgen, het is goedemiddag. Dus nogmaals even opnieuw. Goedemiddag hier en welkom bij Zondag in Kennemerland op AB Radio en ZFM Zandvoort. We gaan even kijken naar de open atelier in Zandvoort. Want uh, ja, dat is uh, vandaag, gisteren ook. Tussen 12 en 6 kunnen kunstliefhebbers en belangstellenden... maar liefst dus 36 regionale kunstenaars bezoeken. En onder de naam Kunstkracht 12, de gestrande koffer... zijn er open ateliers, het Zandvoort Museum en het gemeenschapshuis te bezoeken. een programmaboekje kan gratis bij de deelnemers af te halen zijn. Waaronder atelier bijvoorbeeld Donna Corbani aan de Van Spijkstraat nummer 5. En uh, ja, daar vindt u bijvoorbeeld alle... Allerlei kleurrijke figuratieve olieverfschilderijen en een beeldentuin met schulp, sculpturen van brons en aluminium. Um, ja, Als u in het dorp kijkt, uh, u ziet ook allerlei koffers, dan weet u dus het is van de open atelier Zandvoort. En verslaggever Jaap Koper die is gisteren al op pad geweest en die heeft Kitty Wamawa geïnterviewd. Kitty, uh, Kitty Warnada, ik moet het wel goed zeggen. Ja, want uh, je bent uh, degene die uh, het bronzenbeeld van Sissy uh, ja, vervaardigd heeft. Moet ja, ik het zeggen? Ja, klopt. Uh, sissy ja. was door de tand destijds helemaal uh, verwoest. Ja. En uh, onherstelbaar uh, uh, ja, verloren gegaan. En uh, ik heb een nieuwe sissy gemaakt. Een nieuwe, een nieuwe sissy? Een nieuwe sissy, ja. En, en wanneer gaan we dat uh, beleven? Uh, ze wordt 10 oktober om 4 uur wordt ze, uh, officieel... Uh, uh, onthuld ja. door de burgemeester Meijer en de oud-burgemeester van de Heide. En wethouder uh, tonen zal het beeld uh, namens de gemeente in ontvangst nemen. We weten we dat in ieder geval. Ja. Uh, wat anders, want uh, ik sta nu in het uh, atelier wat uh, van jou is... en uh, waar je dus ook uh, aan meedoet in dit uh, weekend. De gestrande koffer van uh, Kunstkracht 12, want daar hebben we het over. Ja, uh, yeah, uh, het is nu net begonnen, of ja. we al een tijdje bezig. Uh, wat kan je erover zeggen? Ja, het is natuurlijk een geweldig initiatief voor Zandvoort. En ik wil eigenlijk dat wij het mooie kunstdorp van de, van de, van de, van de streken worden. Dat zou mooi zijn als we dat uh, konden bewerkstelligen. En uh, ik heb uh, begrepen dat het al... Alle jaren dat het toeneemt in, uh, in populariteit. Dus uh, ja, geweldig initiatief voor Zandvoort. Nou is het leuke uh, Sabine Huls die staat er ook uh, bij. Uh, van het Zandvoorts Museum. Ja, want uh, jullie uh, inbreng is natuurlijk ook uh, aanwezig. Hè, ook in dit weekend. Ja, ieder jaar hebben we ruimte en tijd uh, beschikbaar voor de beelden kunst naar Zandvoort. Voor een overzichtsentoonstelling in het museum. Um, als je kijkt naar zo'n weekend als deze, uh, ja, dan, uh, dan is dat uh, denk ik ook voor jou uh, als, als beheerder van het uh, Zandvoert Museum toch ook heel belangrijk. Absoluut. En ik was net in het museum en het loopt de hele tijd door. De bezoekers komen echt kijken om een overzicht uh, te krijgen van wat er allemaal te zien is in het dorp en gaan dan uh, het dorp in. Doen jullie er ook iets aan hè? door als Zandvoortsmuseum te zeggen aan jullie bezoekers die dan komen en zeggen: van nou we hebben een weekend in oktober, hebben we dan uh, zeg maar een open atelierroute. Uh, maken jullie dat dan ook aan jullie ja, bezoekers en gasten dan ook kenbaar? De eerste weken van tevoren wel, maar. Verder in het rest van het jaar niet echt. Nee, we hebben natuurlijk elke keer een andere tentoonstelling, dus daar besteden we aandacht aan. En als deze tentoonstelling uh, opkomst is, dan besteden we daar aandacht aan. Ja, ik bedoel dat dan ook in het licht van, uh, zeg maar, uh, op het moment dat het nadert. Hè? Ja, nee, natuurlijk. Ja. Uh, ja, kunstenaar, uh, kunstenaars die hebben jullie dus ook in het Sandvoortsmuseum als uh, gast uh, nu uh, geherbergd uh, in dit weekend. Uh, wie zijn dat? Want je dat uit je hoofd heeft, gezien? Ja, dat zijn een heleboel. Ja. Het zijn negen ja inderdaad. En de gastkunstenaars uh, die hier in Zandvoort zijn dit weekend, die hebben we niet. Maar de vaste BKZ-leden uh, zijn daar uh, bijna allemaal vertegenwoordigd. Ja. Draag je ook uh, de BKZ een warm hart toe? Lijkt me wel, hè? Ja, natuurlijk. <lacht> en uh, ik raad iedereen aan om vriend te worden om dit uh, spektakel ieder jaar uh, terug te kunnen laten komen. Nog even met de microfoon weer naar Kitty Warnawa. Uh, ja, want als ik zo rondkijk, heb je het niet stilgezeten. Nee, ik heb een enorm druk jaar gekregen en uh, heel hard gewerkt. Want ja, het is natuurlijk ambachtelijk. En uh, ja, ik ben altijd blij met het resultaat. En trots ook om het te kunnen laten zien elk jaar. Nou hadden we het gisteravond, uh, ja, dat weten de mensen dan niet. Maar uh, op het moment uh, dat we hier staan praten, hadden we het gisteravond even over van ja, hoe werkt een kunstenaar is. Uh, de vraag was toen ook. Hoe, ja, hoe kan je werken onder druk? Uh, dat was uh, die vraag. En nou ga ik hem nu eens ook nu ja. stellen voor de radio. <laughs> Werkt dat? Ik, ik denk dat het heel persoonlijk is. Maar ik zelf werk uh, wel onder tijdsdruk goed. Ik kan onder tijdsdruk goed presteren. Ja, dus als, echt een, als ik twee beelden af wil hebben voor een bepaalde datum. Dan ga ik daar gewoon s'nachts mee door. Ja, daar, leidt, daar leidt het gezin wel een beetje onder. Zo hier en daar. Maar ja, dan, dan, dan ben ik wel zo bevlogen dat het af moet. Ja. Is het ook zo dat... Want dat is ook het beeld van kunstenaars... Kunstenaresse, dan in dat, ge dat geval van dat midden in de nacht uh, ergens in bed liggen en dan ineens Eureka. Dat gebeurt, dat gebeurt, ja. En al is het een schets of een aantekening, of ik ga naar beneden in, in, in de duster uh, zitten boetser. Ja, het gebeurt, ja. het gebeurt, ja, het is, uh, ja. Zo moet het ook werken, denk ik. Ja. Ja. En, en gezien, uh, dus man en kinderen, uh, wat vinden die ervan? Want op een gegeven moment denken van ja, mensen gek uh, nou, er zijn periodes dat zij uh, uh, op de tenen door het huis lopen. Ja, ja, ja dat is als, een, als er een grote opdracht aan zit te komen en ik daar spanning vooraf aan heb. Als ik eenmaal bezig ben met het proces gaat het goed, maar de spanning vooraf... Uh, ja, die, ja, dat, ja dat, werkt, uh, dat vindt zijn uh, weerslag op het gezin. Ja. Uh, nu uh, is dit uh, weekend uh, net uh, begonnen. Op het moment dat we hier staan te praten is het zaterdag. Uh, ja... Wat, wat, waar hoop je op als, als dit weekend achter de rug is? Ik hoop op uh, veel bezoek. Op dat mensen echt de hele route lopen. En uh, ja, ook uh, veel, veel belangstelling. Daar, daar hoopt iedereen op. En uh, ja, de reacties uh, die daarop volgen zijn natuurlijk ook welkom. Ja. Vorig jaar heb ik een enorme uh, goede atelierroute gehad. Ja, Dat zou mooi zijn als ik dat kon evenaren. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Well look at that look at that look at that look at that oh was dat van Jackie Wilson hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Het is vijf voor half drie en we gaan even terugblikken naar... Uh, ja, toch wel uh, een, van de, uh, een van de mooiste zangdagen hier in Zandvoort. Korendag. En uh, ja, dat heeft uh, 3 oktober plaatsgevonden. Dus uh, zaterdag was dat. Uh, ruim 20 koren waren van 10 uur s ochtends tot 10 uur s'avonds uh, in de weer. En, uh, een groot aantal stijlen is, uh, verte werd vertegenwoordigd in de Protestantse kerk. Zowel gospel, pop, shanty, maar ook bijvoorbeeld een vijf-stemmig uh, koor of kleinere a cappella koordjes. Uh, nou, ontzettend veel mensen hadden uh, deze korendag bezocht. En het, uh, ja, het, het leuke van, van dit korenfestival was dat er een speciaal. Thema aan was toegevoegd en het thema was musical. En dat betekent dus veel show en vooral heel erg veel leuke nummers. En Jaap Koper heeft een gesprekje met de dirigent van uh, het koor wat het georganiseerd heeft. De Beach Pop Singers. En dat is Arno Westerburger. De vogelverschrikker. Dat vind ik wel altijd heel erg... Uh, nou, dat maakt niet uit joh. Neem een lekker een slok. Dat uh, is Arno Westerburger, de dirigent van de Beach Pop Singers. Een uh, beetje ook bedacht uh, wat ik... Wat ik eerder in een interview gehoord heb van Marjan van der Linden, uh, een beetje een musical-achtige sfeer uh, treffen, toch? Dat uh, is wel het plan uh, wat we doen vandaag, ja. Ik hoop dat dat een beetje tot uitdrukking is gekomen. We hebben een uh, mooie gele loper in, uh, in de kerk liggen, ja. uh, als uh, Yellow Brick Road inderdaad. Ja. En overal vogelverschrikkers en uh, nou ja, diverse mensen zijn gesminkt als, als musicalfiguren. Uh, kat, uh, Leo, een leeuw, een tinman hebben we. We hebben een uh, Phantom en we hebben een Christine en noem maar op. Ja, eigenlijk... Ja. Eigenlijk ben jij dus zeg maar, de strooieman van de Wissel Ja, ik ben de vogelverzinker. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja, ik, uh, ik, als het lijkt, lijkt het? Nou, het lijkt er heel sterk op. Gelukkig. <laughs> dus, uh, maar daar hebben jullie ook wel heel veel tijd, uh, werk en energie in gestoken, geloof ik ook. Hè? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ja, heel veel tijd. Heel veel tijd. Ja, we zijn donderdagavond al begonnen met opbouwen. We ja. hebben een gedeelte van het podium neergezet. Uh, een paar kerkbanken weggehaald. Ruimte gemaakt, uh, stoelen naar binnen gezet. En uh, gisteren zijn we de hele dag bezig geweest. Morgen vroeg tot s'avonds laat om alles klaar te krijgen. En toen was het nog niet af. Want vanmorgen moest er nog steeds een heleboel gebeuren. En we waren echt klokslag. Tien uur waren we klaar. Nou, eigenlijk nog niet eens. Maar toen konden we gaan beginnen. Goed genoeg om te beginnen in ieder geval. Want toen moesten de partytenten nog goed neergezet worden. De lampen moesten er nog in. Dus... Sorry, ik ja, er, zit een, oh. er zit een stukje stro in je mond. Maar het, ik neem aan dat het wel uh, dubbel en dwars uh, de moeite waard is om dit te doen. Ja, absoluut. absoluut. Ja, nee, de, de kerk zit helemaal vol, dus uh, het gaat hartstikke goed. Ik, ik heb geen idee hoeveel mensen we het tot nu toe gehad hebben, maar het, uh, het loopt heel lekker. Ja. Ja. Ondanks het, een beetje het uh, ruige weer, het ruige zandvoertse weer. Ja, nou, Zoals je kan zien hebben we diverse dingen moeten vastmaken aan de partytenten, omdat ze anders gaan wegvliegen. Maar ja, nou ja het hoort erbij hier toch? Niks aan te doen. Vorig jaar was het mooie weer, maar het is in ieder geval droger. Het is al heel wat. Uh, even over, uh, over jullie dan. Hè? Want, uh, want ja, jullie zijn het organiserende koor zeg maar, om dit, uh, dit te doen. Zingen aan zee, dat is altijd de ondertitel. Dat vind ik ook altijd een hele mooie, mooie vondst. Uh, maar dan neem ik aan, het is een dubbele voorbereiding. Hè? Want je moet één, het uh, spul opzetten. En twee, jullie moeten zelf natuurlijk ook nog uh, het een en ander zingen. Ja, inderdaad, dat klopt. We zijn met het koor ook heel druk bezig geweest met repeteren. We hebben een uh, heel nieuw repertoire vanavond wat we kunnen brengen. Eén nummer is een, een, wel een bekende van ons die we al gedaan hebben. Die hebben we vorig jaar als afsluiter gedaan. En dit jaar openen we ermee. En dan hebben we nog vijf nummers die uh, volstrekt, uh, volstrekt nieuw zijn. Die nog niemand van ons gehoord heeft. Dus ik ben benieuwd wat men ervan vindt. En een heel spectaculair eind. Van ons blokje dan. Uh, gaan, gaan jullie ook uh, zo, zoals jullie nu gekleed zijn ook straks... Bekerking? Nee, nee, we gaan wel. Ja, ik wel. In ieder geval. Ik sta er wel zo als Vogelsgrikken voor als dirigent zijnde. Maar de koorleden gaan wel hun uh, in ieder geval een kleding uitdoen en uh, gaan in, uh, in zwart hebben afgesproken. Ja. Blijven wel gesminkt. Want dat is natuurlijk ondoenlijk om dat er nog even af te halen. En als wij gezongen hebben en het, hebben en het laatste koor gaat staan, dan uh, doen we de pakken weer aan. Ja. En dan met het slotnummer, samen met het laatste koor, staan wij gewoon in, in de kostuums uh, die de mensen aan hebben op het podium. Ja. Dus het wordt een feestelijk einde. Uh, hebben al die koren iets met musical gedaan voor dit jaar? Ja, de meeste wel. Ja, ja. Misschien een paar niet, maar dat lag dan ook helemaal niet in een genre of zo. Maar uh, de, de meeste popkoren hebben wel uh, musical nummers gebracht. Ja. Ja. Ja. Leuk, eigenlijk toch wel zo te horen dat je dan met zo'n popkoor bezig bent, hè? Ja, ik kan er wel een hele hoop energie in kwijt. En dat is me vandaag zeker gelukt. Misschien wel iets te veel. Ja. Ik loop echt op mijn tandvlees nu, maar ik moet nog eventjes. <laughs> maar het is niet anders. Nog... Uh, ja, 4,5 half uur. Dan hoop ik toch een beetje wel, uh, wel klaar te zijn. Maar het is het absoluut waard. Echt waar. ja, en dan kun je terugblikken op een, uh, een, een mooie dag? Ja, zeker weten. Niet qua weer, maar wel qua uh, entertainment, denk ik. Ik hoop dat we weer iets uh, heel moois in Zandvoort hebben neer kunnen zetten. Nou, dat denk ik wel, want als ik uh, weer de reacties peilt, dan uh, zeggen ze nou, uh, volgend jaar weer. Dat uh, denk ik wel, ja. Nou, we gaan het vanavond en de komende dagen allemaal wel lezen op het gastenboek van de website. En dan uh, zien we wel wat de mensen ervan vonden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 Waar is? Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee. Ik heb gebeld, ze weten er wel. En we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten de oneerlijkheid van het lot.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 een prachtig nummer. Frank Boeien met Zeg me dat het niet zo is. En we gaan even naar de wedstrijd Allianz Bloemendaal, want die is om half drie begonnen. Tjerk de Blauw. Ja, goedemiddag hier vanaf het veld. Uh, vanaf Allianz. In uh, de Adams Zuidwest. Waar die wedstrijd gespeeld gaat worden. Tussen Bloemendaal en Allianz. Aan de kant komt voor de Allianz. Allianz aan de kant van het veld weg. Via de nummer af. Moet die bal ervoor Komt die ook? Maar dan is de wel de kloosing nog kan raken. Dan moet Gijs pool geven. Moet de assistentie geven. Goed, die ook goed. Maar dan is het Water snel die die bal kan oppikken Water snel naar uh, Beren. weer aan de rechterkant van het veld. Via het Kuit. Maar het is de nummer 7. Uh, Jasper Voelman die er tussen kan komen. En zo doen, dan gaat die bal dus over de zijlijn heen. Uh, hier ter hoogte van de middellijnde kan allemaal een ingooi uh, gaan, uh, gaan nemen. Uh, het is een veld wat. Ja, een beetje hobbelig een beetje droog is, ...en maar de wind eigenlijk zwaar zo staat. Dus dan moet je gewoon rekening houden met het voetballen. In Groningen over dat op nou, Waterstel kan je actie maken, waterstel. kan geen actie maken. Maar hij mag door maar de zijlijn, maar nog een keer actie maken. En dan wordt er een overtreding gemaakt op snel door op de uh, nummer 5, Bart Twanten, laat die bal liggen. En Dat betekent dat de uh, Gijs, Gijs van Poel geef van achteren voor komt om die bal te gaan nemen. Die zal hem gaan, uh, gaan trappen. Zal hij hem lang nemen of neemt het kort? neemt het kort we alle kort. Ik ga alle kort. Hij nu voor. Ze moet actie gemaakt. Ze doet dit heel goed. Kan nu naar voren. Moet u gaan schieten. Plaat het dan door aan Tim Beer. Toon Beer, kan hij erbij komen? Nee, die had even meer actie moeten maken. Want dan had het gevaarlijk kunnen worden. Maar in de derde minuut was er wel een kans voor te Snel. Die kon net niet bij komen. En daarom ging die bal langs de verkeerde kant van de paal. En dit moment kan de doelman van Allianz, Raymond, eens eh, zet je die bal oppakken. Gaat kijken of die een kan komen Rustig aan, zegt met handen. Waar kan ik hem kijken? Dus eh, zijn nog steeds te wapperen. Van, kom maar. En dan komt die bal dan lang en diep richting de spitsen. De Allianz wel met twee spitsen diep speelt, Twee lange jongens die moeten hem doorkomen met elkaar. Heeft de bal op het middenveld. Maar de spaai die er goed tussen komt. Maar dan wordt er overtreding gemaakt. En dat betekent dat er een vrije taal komt voor Allianz. De hoogte van de middencirkel. Die gaan we nog even meenemen. Kijk wat het vaker oplevert. Meteen wordt die kort genomen op Joost Jas te voelen. Jas Vervoel. Dan plaats hem terug in de verdediging van Allianz naar Jamee Snoeks. Jamee probeert dan weer de spits te bereiken. En is de die bal in totaal geklaard. En, en dat betekent dat wel eens rustig die bal kunnen oppakken. En dat we te zijn met die bestrijden. en Uiteraard nog nul. Ha, ha said the clown, has the king lost his crown? Is the night being tied on romance? Ha, ha, said the clown, is it bringing you down that you've lost your chance? Feeling low, got to go, see a show in time. I'm not Op de hoogte, iedere zondag tot 5 uur. Survivor met Eye of the Tiger en daarvoor Man for Man met Haha Set the Down. We gaan nog even terugblikken naar kunstkracht van gisteren. Nou, in ieder geval vandaag is kunstkracht ook nog, dus uh, door heel het dorp. Um, 36 kunstenaars die door middel van een koffertje buiten laten zien dat zij uh, ja, een open atelier hebben. Tot 6 uur kunt u uh, daarheen. En uh, we hebben al een interview gehoord met kunstenares Kitty Wanawa en uh, Sabine Huls. Maar we gaan nu nog even luisteren naar Donna Corbani. Donna Corbani is een van de mensen die ja, zeker met een atelierroute uh, uh, meedoet, maar zo af en toe heb je er zelf ook een in het, uh, in het jaar, want je doet twee keer in het jaar de open Ja, twee keer in het jaar, één keer in de lente en één keer in de herfst. En dit dus uh, met de hele groep, vind ik wel leuk. Uh, het is ja, Want, want je doet het al een, ook al een hele tijd, uh, je bent zelf ook al een hele tijd alweer bezig, geloof ik al nou, dik tien jaar geloof ik toch al. Ja, ik ben uh, heel erg lang bezig. Eigenlijk uh, voordat ik in Nederland ben gekomen was ik al bezig met dit stijl. En um, nou, in ieder geval uh, zo'n 18 jaar uh, met dit stijlwerk ben ik bezig. Ja, het, het zijn menselijke figuren. Om het even nog uh, voor de mensen thuis die het niet uh, kunnen zien... Uh, even gewoon uh, beeldend en uh, treffend uh, te maken. Wat ik wel weer, uh, weer opvallend uh, zie is uh, nu waar we voor staan... een zwart-wit iets... Ja, ik heb een schilderij gemaakt, uh, Acceptance heet het. Dus uh, in zwart is er altijd uh, een lichtpuntje. En uh, misschien moet je rekening houden met donker en het licht. Dus uh, die gaan arm en arm. En in het midden van die twee armen is gewoon een grijs waagplekje. En daar leven wij in, een beetje dat grijze tussenwereld. Uh, is dat symbolisch? Ja, het is heel symbolisch. Um, ik heb... Uh, nou ja, ik heb uh, mijn vader moeten verliezen dit jaar. Dus ik ben even niet zo kleurrijk geweest. En uh, ik denk voor mezelf, ik moest wat dingen accepteren. Dat, dat is nou eenmaal onderdeel van het leven. Maar voor mij, ik ben gewend uh, om heel veel vrolijk en kleurrijk werk te maken... En uh, nu de volgende wordt weer vrolijk en kleurrijk. <laughs> ja, maar misschien hoort dat er dus ook bij dat ook een kunstenaar dus dit soort dingen kan uh, treffen. En dus ook da zich daarmee bezig kan houden wat er zich uh, buiten deze muren zich afspeelt dan. Het andere leven dus. Ja, precies. Want uh, alles gaat om eigen expressie. Dus wat ik beleef, wat ik meemaak, wat ik voel, dat, dat kan ik op de doek zetten. En uh, dat vind ik heel leuk om te doen. Nu is er uh, wat ik hier zie uh, ook rechts uh, van mij uh, een, een, een soort vlinder, een vlinder iets uh, met uh, blauw uh, erin en die heb je net uh, geloof ik uh, verkocht. Uh, wat, is, wat was dat uh, voor iets? Wat heb je je daarbij uh, laten leiden? Nou, ik vind het heel leuk. Um, zij staat hier nog uh, in de kamer. Dat, uh, voor haar is het symbolisch dat zij voelt zich een vlinder en kan zich nu uh, ontplooien en uh, dat is voor haar dan uh, symbolisch voor haar leven nu. Dat vind ik dan zo leuk. Ja, uh, afscheid nemen, dat, <laughs> ja, dat, hoort, dat hoort erbij bij een open atelierroute. Want, want het is tenslotte uh, dat de deuren gewoon open staan. Dus iedereen kan binnenlopen. Iedereen is van harte welkom. Tot zes uur sta ik hier. En morgen van twaalf uur tot zes. Dus kom maar gezellig langs. Kom kijken naar die sculpturen en, uh, en nieuwe schilderijen. Even nog, uh, want dat was het, uh, de vlinder. En Ik zie er nog een staan, een hele grote uh, met, uh, met wit op de achtergrond. Dat is ook uh, speciaal geweest, denk ik. Nou, die heet Enter the Flame. En het zijn vier vrouwelijke figuren met vleugels Die vliegen omhoog. En uh, het is, uh, ja, voor mij ik vond het en symbolisch en uh, gewoon een heel spannende compositie. Want alle die figuren die gaan door elkaar. En die vormen één vlam. Dus uh, gezamenlijk... Uh, Iets anders vormen. <laughs> uh, nou dan ben je, als je zo'n open atelier weekend doet, hè? Uh, want, want dan neem ik aan dat je toch ook wel uh, er even tijd voor uittrekt... om die, uh, ja, die schilderijen op te hangen. Ja, eigenlijk zijn we heel lang van tevoren aan het bedenken... van uh, een nieuwe uitnodigingkaart en uh, publiciteit natuurlijk. Maar ook, uh, hoe, hoe kan ik zo mooi mogelijk... Uh, zoveel mogelijk schilderijen aan de muren krijgen... Dus ik heb nu uh, speciaal andere exposities uitgesteld. om zoveel mogelijk hier in huis te kunnen hebben. En. Um, ja, ik ben ook een beetje aan het denken. ik ga meedoen met de beurs in de Ahoy. in um, 17 oktober. Dus kijken welke de, de meeste aandacht trekken. die gaan dan mee naar de beurs. Dat laat je dus nu uh, gewoon. Uh, zeg maar. Ja, uh, testen door, door de mensen die nu binnenkomen. Nou, het is altijd leuk om te zien welke schilderijen. de meeste mensen aanspreken. En. Um, ja, uh, altijd nieuwe reacties zijn welkom, leuk. Nou ja, goed, uh, mensen die weten dus, uh, ze kunnen dan ook een informatieboekje krijgen bij het uh, centrale punt, geloof ik, hè? Gemeenschaphuis. Ja, bij het Gemeenschaphuis, maar ook bij mij liggen van die boekjes, van de routes en ook een catalogus met uh, meer informatie over mijn werk. Dus alles ligt klaar. Hapje, drankje. <lacht> Dankjewel. Hartelijk bedankt. <lacht> Thank <laughs> you. Dat was uh, status quo met uh, India Army nou En we gaan eigenlijk ook even kijken naar de wedstrijd Allianz tegen Bloemendaal. Om half drie begonnen. Het stond toen nog 0-0. Tjerk, hoeveel staat het nu? Het staat nog steeds 0-0. een hele goede actie van Woutersnel. Aan de rechterkant was het heel veel in Die geval om één keer uit de verdediging door. Kopte. helemaal over de verdediging van Allianz heen. En Woutersnel ging door. Moest je schijnbeweging maken. Tegenover de nummer 5, Bart van Winterland. Deed het prima. Gooi er hem schitterend in één keer voor. Maar Jeroen Zedik kon er net niet helemaal bij komen. Die kreeg de bal iets toe. Vandaar een komt die hem over het doel heen. Dit is wel te geweest om weer een aanval op te zetten. Maar het is Allianz hier tussen goed. Dus de, die er komt. Dus Alakon kan niet een weg kan en is het een beren die die bal goed kan oppakken. Plaat hem door naar Kuit. Kuit aan de rechterkant. Plaat hem meteen een hakje door naar Matosnel. Die kan er niet bij komen. En dan moet Allianz die bal over de zijlijn wel. heen trappen. En dat betekent dat hij via een voet van, uh, van Allianz toch uh, over de zijlijn heen gaat. En dan komt er een voor De hoogte van de hoekvlag helemaal achterin. En dat betekent gewoon dat die Allianz die hoek nog niet uh, ingooi kan uh, gaan nemen. Even kijken wat eruit gaat komen. Moet kijken waar die heen zetten. We moeten nou proberen druk te zetten op het doel van Allianz. Weer proberen meer uh, aanval uh, te zoeken. Op die bal van Allianz. En de Corrigan hier goed tussen. Zaden Corrigan heeft de korre, die die bal. Plaatsen dan richting Kuit. Kuit heeft hij wel nog deze voeten. Plaatsen terug naar Tim Jood. Tim een Hele mooie paas hier rond de dikke. Kan hier rond de dikke erbij komen? Nee, die kan er wel bij komen. Moet het aan weer geven. En die is het Kuit. Kuit moet kappen en draaien. Moet er nog een keertje. weer te schieten. En die is te zacht dat het gevaar afgeleverd voordat het uh, hij had gewoon resoluut moeten uithalen. Maar dat kon niet hij, hij geen ruimte voor. Het was de halfslapballetje. En dan is het makkelijk natuurlijk voor de keeper. Komt er aan van de Allianz. De Allianz had met twee man dienstveld. Dus met, met uh, twee hele lange spitsen. Het is Jeroen de Dikke, die de bal kan oppakken. de linkerkant voor hetzelfde. Jeroen de Dikke. plaatst het meteen door naar Gijs. Vroeg is. Kan hij erbij komen? Nee. Het is uh, de nummer 22 Tim Kopper die die bal heeft. Toch is het Gijs weer die bal verloopt. Plaatst hem heel goed voor. Kan het water snel er nog bij komen? Nee. Die bal die waait weg door de wind. En dat betekent dat hij over het doel heen zeilt. Ja, die wind die dwarrelt hier. Over het veld heen. De ene keer dat je in je rug. En de andere keer dan komt hij via je zijkanten. Dus het is gewoon lastig om daar rekening mee te houden. En dan zal je mee rekening moeten houden. Maar het is lastig natuurlijk met die ballen om te kijken hoe ze aankomen. En de ene keer heb je mazzel. En de andere keer, ja, dan heb je pech. Laten we het zomaar zeggen. Ondertussen kan het doen maar vooral die bal gaan opnemen. Plaatsen we dan meteen diep richting die spitsen natuurlijk. Je moet Tim Jan bijkomen. Tim Jan kan er niet bijkomen. is dus het geit die hem goed wegkomt. Tim Beren, Tim Beren. Aan de rechterkant van het veld. Bereik je water snel, water snel. Moet kijken wat hij enkel doet. Plaatsen we een keer door naar, naar Bijnie. Maar dat heeft geen zin. Dat is ook bal, Wouter. dat is een wandeltje voor de keeper van de ruimte En dat betekent dat de er nu spel weer stil ligt. En dat er een blessurebehandeling voor de Allianz moet komen. Die ligt daar in het centrum. Ik kan niet zien meer wie het is, maar dat betekent dat we hier gespeeld hebben een kleine 25 minuten. De stand uiteraard 0 tegen 0. Oké, dankjewel, Tjerk de Blauw. Dan gaan we nu wat treetjes hoger. Dan heb ik het over de eerste divisie voetbal. Telstar speelt tegen Haarlem. En ja, toch wel de derby hier in de regio Kennemerland. Telstar staat op dit moment voor met 1 tegen Nul. En gaan we nog een treedje hoger naar de Eredivisie. En uh, daar is vanmiddag al één wedstrijd gespeeld. Dat was Rode JC tegen Ajax. Wilt u het weten, blijf dan even luisteren. Maar wilt u het niet weten, stop even de oren, of de, ja, de oren dicht. Rode JC Ajax 2-2. En om half drie is een drietal wedstrijden begonnen. SC Heerenveen tegen VVV Venlo. Daar staat het nog de brilstand. 0 tegen 0. En Utrecht speelt thuis tegen PSV. En PSV staat ook nog 0 tegen 0. En Her Heracles Amelo speelt thuis tegen FC Twente. En daar staat het 1 tegen 0. The look